Kerstmis op jouw radio. Elk tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501. Christmas. Kerstmis op jouw radio. 501. Voorlichting redt levens. Voor maar 1,50 euro helpt u jongeren zich te beschermen tegen aids. SMS voorlichting naar 4333. Doe het maar. Mijn naam is Arwin. Ik ben Johnny. We wensen je hele fijne kerstdagen. En veel plezier met je schoonfamilie. En de kalkoen. Ja, dit is Dave. En dat is Patrick van Dex Drums Rock Roll. En uh, ik wens jullie een pretzame kerstmis. Een pretzame kerstmis. Ook voor mij. En met heel veel goede muziek. En uh, heel veel lekker eten. Lekker eten ook. Als er maar geen drank bij is, dan hou ik niet van. Nee, bah, fijne kerst, hè? Hallo, oh, dit is Adriaan Pom van 501 Classics. Ik wens iedereen een fijne kerst en gelukkig 2012. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers doen? Pas jij in een team van prettig gestoren, gemotiveerde muziekdieren? Dan zijn wij op zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, redactiemedewerkers en ICT-specialisten. ICT-specialist. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio@radio501.nl. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Ach, schat, je verwendt me echt.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 Wij zijn Harry en Ilse en, en wij wensen, wensen iedereen van Radio 501 en alle luisteraars hele prettige kerstdagen. Een hele prettige kerstdagen. Hallo allemaal. Ik ben Edwin Jongerijk van de band Tennytown en namens de band wens ik alle luisteraars van Radio 501 hele fijne feestdagen toe. Wij zijn really alive en we live en wij wensen luisteraars Radio 501 prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.